Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Goedemiddag, ik ben Bienbuis en dit is het nieuws van NOS op 3. Twee almeloze broers moeten de gevangenis in voor het doden van Lotte van 14. De jongens zijn veroordeeld tot 1 en 2 jaar cel plus jeugd-TBS. Dat zijn de hoogste straffen die ze konden krijgen met het oog op hun leeftijd. Ze waren 15 en 17 toen ze Lotte om het leven brachten. Ze spraken met het meisje af op een industrieterrein in Almelo. Daar ontstond ruzie... Ze werd gewurgd en haar lichaam verstopte ze in een sloot. Naast de celstraf moeten de broers dus ook behandeld worden. Volgens deskundigen zijn de twee zwakbegaafd. Het Openbaar Ministerie gaat niets doen met de aangifte van Wiebren van Haga tegen demissionair minister De Jonge. Het Kamerlid deed begin november aangifte vanwege de invoering van de coronapas. Volgens Van Haga is dat discriminerend en heeft De Jonge aangezet tot haat en discriminatie. Toem zegt dat de minister niets fout heeft gedaan en dat de discussie over de coronapas moet worden uitgevochten in de tweede keer. Kamer en niet in de rechtszaal. Straf voor MVV en Roda JC. De clubs moeten 5000 euro boete betalen. De reden, eind oktober bestookten supporters van beide clubs elkaar in het stadion met vuurwerk. En daar raakten zes agenten en twee stewards gewond. De wedstrijd werd na 41 minuten afgeblazen. Roda coach Streppel was er goed ziek van. Dat het dan zo eindigt is een dramatische dag, laten we eerlijk zijn. En dat is, we maken het voetbal kapot. Bij de volgende wedstrijd tussen de clubs mag Roda ook geen uitsupporters meenemen, heeft de KNVB bepaald. En het is druk, drukker, drukst voor bezorgers van kerstkaartjes en pakketjes. Met de kerst in aantocht kunnen postbodes nauwelijks op adem komen. Ze moeten alles op tijd bezorgen. Dus geen probleem voor deze postbode uit Den Haag. Veel meer pakketjes. En post natuurlijk, de kerstkaarten. Daar hebben we ook weer heel veel. Maar ja, je bent lekker buiten. Het zonnetje schijnt nou. Nee, je hoort mij niet mopperen. Sommigen die staan ook echt te wachten. Ik zeg, nee Postbode, je hebt wat voor me. Ja, zeg, ja dat klopt. En hij zegt dat hij nu wel drie keer zoveel bezorgd als normaal. Het weer. Het is bewolkt en de temperaturen zijn aan het stijgen. Vanavond is het 4 tot 7 graden. Ook morgen is het grijs en kan er wat regen vallen. Het wordt een graad of 8. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Dit is gast met ZFM met Memphis. En me. gather round the tree, fill a glass, and maybe come and sing with me. Het blijft een lekker nummer, man. Het een lekker nummer, geniaal. Enig. <laughs> ja, ik vond het een Enig. goed nummer. Ja. Kijk, zowaar, waar Mickey vindt het goed, dan moeten we de dan bellen. Nou, het is echt één. <laughs> een... Oké, okay. uh, over muziek hebben we het straks later in het uur nog een over iedereens uh, muzieksmaak van afgelopen jaar. Uh, Merry Christmas was dit met Ed Sheeran en Elton John, die overigens met vele artiesten afgelopen jaar nummers opnam. En uh, dat is toch wel interessant. Hij heeft een hij ook nog een keer met een andere artiest, maar die zegt net uit en ik heb hem nog niet gehoord. Die zit denk ik ook niet in de uitzending. Alton is echt fire met kerstmuziek. Ja. Die denkt die ook, ook, die wil even cashen. Die denkt ook, <laughs> ja. moet even profiteren. Amateurs <laughs> mijn ja. tour is weer gecanceld. Ja, dan maar kerstmuziek. Ja. Uh, nou goed, uh, degene die ook met nieuwe muziek komt is uh, Stromae. Uh, jullie kennen die misschien nog wel van nummers als uh, Papa Ute en uh, For Mideable. Van een uh, flink aantal jaar geleden. Acht jaar geleden is dat alweer die uh, twee nummers die ik net uh, opnoemde. Uh, maar afgelopen september kwam hij met nieuwe muziek. Met het nummer Sante van Stromae zette hij de toon voor zijn nieuwe uh, muziekstijl. Waar die, uh, waarvoor hij in maart met een nieuw album komt. Dus daar kijk ik in ieder geval heel erg naar uit. Ik weet niet hoe jullie zitten met Stromae of jullie hem het überhaupt kennen. Ik ken hem wel, maar het is niet helemaal mijn smaak. Maar ja, ik zal niet, laten zeggen, ik zal het niet zo snel zelf aanzetten. Ja. Nee, maar we gaan het nu wel aanzetten. Oké, okay, nou, dan, uh, <laughs> dan is het wel oké. Okay. Oké, okay, het, het nummer uh, Sante.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 Célébration Ik zie dat Michael weer de vrolijke kerstverziening erbij heeft gepakt. Hoort erbij. Ja, dan kan je ook meekijken op de webcam. Want daar ben je het beste te zien. Dat is altijd op de site. kickplek uh, op www.zfmsandvoort.nl. Kan je lekker meekijken. En dan zie je ook dat Mirko een heuse kerstboom op zijn hoofd heeft gezet. Zeker. Uh, Mickey heeft ook een groene koptelefoon. Dus qua kerstkleuren <laughs> zitten we helemaal uh, goed. Dat uh, deze past huizen. helemaal bij elkaar. Ja, ja, inderdaad. Santé was dat van uh, Stromae die dus de komende maart 2022 met een nieuw album komt. Nou jongens. Ja. Maar we, we, we, ja, dat staat op het programmablad. Hè? Dus wat, uh, wat komt er nu? Ja. Het is zover. We gaan allemaal af. Ja. We gaan uh, leuk quizzen. We gaan quizzen. En daarbij uh, beginnen we voor de eerste vraag eerst even met een fragmentje. NPO Radio 1. Podcast. Podcast. podcast. Dit is de stemming van Vullings en Van der Wulken. Hey, het is zover. We hebben een onderhandeling gekoord. De politieke podcast van 1Vandaag en de NOS. Uh, maar laten we ook eerlijk zijn We moeten nu van woorden naar daar. Met Xander van der Roep en Joost Kulies. Omzien naar elkaar. En vooruitkijken naar de toekomst. Ja, dat was een introotje van de laatste podcast De Stemming. Die trouwens aan te raden is van NPO Radio 1. En dat ging afgelopen jaar veel over de formatie. Want wat duurde die weer lang? En je hoorde ook een deel van de antwoorden waar de politieke journalisten maandenlang mee werden doodgegooid. Van we hebben het over de inhoud en we moeten het nog even afwachten. Een record is in elk geval gebroken en we beginnen met de eerste vraag bij Mirko. Maar hoe lang, hoeveel dagen heeft die formatie uiteindelijk geduurd? Volgens mij was dat uh, 276 dagen zoiets. Echt lang. Nou, ik weet niet. Uh, heb je het net opgezocht? Nee. nee, nou het is precies goed, <laughs> inderdaad. Vorige week presenteerde VVD D66 CDA aan ChristenUnie een regeerrecord. Dat is bijna negen maanden na de Tweede Kamerverkiezingen. En daarmee een record. Ik gaat het echt af hier. die denkt dat oh nee, straks oh. moet ik? Voor de Nederlandse <laughs> ja, dit, dit politiek. Dit ook toevallig hoor, dat, is, dat moet ik even zeggen. Ja. Maar. Ik dacht 264 ofzo, ik had er alweer... Ja, nou, uh. dat, dat zit ook wel in de buurt hoor. 225 was het vorige record. Uh, Mickey, de volgende vraag voor jou. Een van de redenen ja. dat de formatie zo lang voortduurde... is de ophef die ontstond over een Kamerlid. Welke woorden domineerden het zogeheten 1 april debat... begin van de, de formatie? Het ging om iets wat op een briefje stond van de minister... over Kamerlid Pieter Omtzigt. Oh, uh, Omtzigt functie elders? Ja, zeker. Dat is goed. Uh, jullie hebben allemaal van. een punt. En dat... Uh, dat ja... Dat voert druk op voor Mike. Want ja, dit is dus, niet leuk. Die, die krijgt uh, nu het, uh, de volgende vraag met weer een inleidend fragment. Okay. Goed luisteren. Nou ja, dan ga je jezelf een beetje gek maken. En uiteindelijk dan, uh, dan staat dit er. Dus ik en met Floris hebben we samen dat helemaal in elkaar getimmerd. Beetje YouTube. Ik vind het een heel leuk idee.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 Uh, de vraag is: in de achtertuin van een huis aan welke straat vond dit begin dit jaar een schaatsvisserij plaats? Was het niet de Keesomstraat? Nee, niet de. de, de, de nee, um... Het is hier iets dichter bij de studio. Uh, oh ja, ik denk dat ik dat weet. Um... Het gaat. Uh, nou, ik zou me gewoon gaan zeggen: ja. weet een van jullie anderen het hebben jullie gehoord? Want het was aan het begin van het fragment. Uh, volgens mij de kost verloren. Ja, o, kost ja. Lijkt straat. Maar het stomme is: ik heb dit echt, dit fragment heb ik in de ui. Ik, heb, ik zat vanmorgen, of nee, ik zeg vanmorgen, maar het begin van de middag dat Ik het in het pijn te luisteren. Ik hoorde dit fragment. Daarom had ik een idee wat over ging. Ik dacht, oh, dit is een inkompertje, die is makkelijk. <laughs> Welke straat? Ja, uh... <laughs> Ja, nou. Je, je, je, moet, je, je, moet, je kunt je voorstellen hoeveel lol ik heb om deze vraag te bedenken. Ik krijg commentaar, want ik, ik heb nu dus geluisterd. Ik heb niet goed geluisterd. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Even goed. Let, we gaan gezegd. over naar de muziekvraag. En dat is uh, wie het eerste... Uh, ik stel de vraag na het muziekfragment en wie het dan als eerste weet, die heeft de punt. Dus we gaan over naar het volgende fragment, muziek. Ja, we hoorden het uh, nummer Stay van Justin Bieber... die uh, alle records brak afgelopen jaar in de, her, uh, in de hitlijsten. Samen met welke nog maar 17 jaar zang... De Kid Leroy. Ja, iets in die richting. Ja, ja, de Kid Leroy is inderdaad goed. 17 jaar nog maar. Dus ja, een beetje onze leeftijdscategorie. Ik verbaas, ik verbaas me ook nog elke keer als ik zie hoe oud Billie Eilish is. Maar ja, die is toch laat 19 dat, geworden? Ja, 20 inderdaad. Voor oh, 20. Dus, 20. Nou ja, dat, dat, daar zitten wij ook een beetje aan, ja. aan ja. die leeftijd. Dus uh, we gaan over naar uh, de volgende vraag in deze quiz. Jullie hebben allemaal een puntje, want Mike heeft het opgehaald met deze vlugge muziekvraag. Mm -hmm. Gelukkig. Maar we gaan over naar het uh, laatste fragment van deze quiz uh, voor de volgende vraag. En hier mag je aannemen valt het doek. Dit is de tweede sloot waar we in lopen. In plaats van de grachten. Waar Oranje naartoe op weg was. Het valt stil in het Oranje vak. Ja, dat was een, een sportfragment van het afgelopen jaar. Nederland werd uitgeschakeld in de achtste finales van het EK met 2-0. Tegen welke ploeg? Jullie zijn echt voetbalfans, dat weet ik. Ik heb het niet. Ik, ik heb het, uh, Shit. Ja. Oh, ik voetbal. wist dat deze vraag gekomen ja, maar. Ik ga uh, zelf eerlijk ligt oh, de De of, sport... of zo ligt nee, wel vlak in de buurt. Maar uh, het heeft dezelfde kleur als Nederland in de vlag. Ja, weet ik niet. Ja. De enige sport die ik actief kijk is curling. Ik kijk oh, ik. Okay. <laughs> ik kijk alleen de Formule 1, weet ik veel. Curling? Ja, curling. Ja. Okay, dat vind ja, ik echt dat is een keuze, Maar wel leuk. Oh. Het, uh, het was Tsjechië, jongen. Tsjechië. Ach, ja. Ja, Kijk, ja. dan kan je zien hoe erg... Maar ja, dan weten we ook weer hoe, uh, hoe, hoe grote prestatie Oranje heeft geleverd. Ja. Niet. Als, we, als we niet weten door wie ze zijn uitgeschakeld. Weer voor iedereen. Welke Amerikaanse ondernemer veroorzaakte veel discussie... omdat hij de koers van de bitcoin drastisch zou beïnvloeden... met zijn uitspraken op Twitter over de hele Musk. Musk. Oh, ja. Ja. All allemaal ja. een punt. De ja. ja, ja, ja. uh, series request is dit jaar teruggekeerd in de oude vorm... met het glazen huis. In welke stad... Staat het glazen huis dit jaar? Antwerpen? Nee, als dus als, het is altijd in Nederland. Niet Alsmeer. Het is met een A. Almere? Dacht ik. Ja, kijk, ja. ja. Ja, ik dat, weet het uh, niet Het ja, was Amersfoort. A A Amersfoort. Ik zei dat het iets met een A was. Ja, okay. ja. ja. ja. ja. ja. ja. maar in ieder geval uh, niet Antwerpen, toch? Nee, niet, nee. niet <laughs> sorry, Antwerpen. sorry. kan nee. niet missen, kan niet missen. Ja, Mijn topografie is misschien, niet Misschien door, hebben jongen. ze daar 3FM, hè? Dat weten we niet. <laughs> wow, ja. 3FM, alleen. En, en nou ja, als een beetje een, uh, de kerst op de taart van deze quiz... gaan we uh, een uh, ja, grijs gedraaide kersthit uh, draaien, namelijk deze... Yeah, I'm a family. Last Christmas, Wham. Yeah.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 I wish I could explain it better. I wish it wasn't true. Give me a day or two to think of something clever, to write myself a letter to tell me what. I even on your way. I knew when I asked you to be cool About what I was telling you You would do the opposite of what you said you'd do And I'd end up more afraid Don't say it isn't fair me to death, but I'm wasting my breath, cause you only listen to your fucking Jullie, ja, jullie radio is niet kapot, mensen. Het zat in het nummer. <laughs> het zat in het nummer. U hoeft geen nieuwe radio te vragen aan de kerstman. Dat is niet nodig. Dit was gewoon Billie Eilish. En zij natuurlijk op DHB Plus wel luisteren naar ons. Dan is het wel belangrijk dat je een nieuwe radio hebt. Ja, ja zeker. Inderdaad, DHB Plus, kanaal 6A. Daar FM <laughs> ook aanwezig. Happier than ever, Billie Eilish. En dus, uh, nou ja, ik weet niet of het per se lekker in het gehoor ligt. Maar dat uh, kunnen we het later over hebben. We hadden net nog even wat discussie over wie nou eigenlijk de quiz had gewonnen. Ik kom straks ja. nog met een vraag en die komt heel onverwacht. Dus dan Oeh, uh, komt ben ie niet zo om de, om de hoek kijken. Maar jongens, en dan kijk ik vooral even naar Mike en Mickey. Want die zijn grote F1-fans. Uh, hoe het Even in één woord het, uh, het seizoen omschrijven. Insane. Onwerkelijk. Ja, gewoon echt een onvoorstelbaar, uh, onvoorstelbaar seizoen. Zoveel gebeurt. En uh, net als in het uh, eerste uur, uh, misschien als u al luistert vanaf 12 uur, gaan we weer even een compilatie van de highlights van Formule 1 2021 van het seizoen, die gaan we even, daar gaan we even naar luisteren.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 Oh nee, nee, nee, nee. Ja, Oeh, ook een bijna onwerkelijke highlight. als je denkt dat dit allemaal in één seizoen gebeurt. Mickey zei het net al: een onwerkelijke seizoen. Waar staat het dat vooral in? Waar staat het dan vooral in? Nou, gewoon om de spanning uh, van de punten in het uh, algemene WK-klassement. Dat de hele tijd wisselde en dan stond Hamilton weer voor. En, uh... Maar ook een wedstrijd, wedstrijd op wedstrijd gewoon een bleef spannend. En ja. Elke bocht, gewoon als ja. die twee naast elkaar deden. als ze 1-2 starten. Nou, dat was echt.. Uh, ja, dat was, uh... dat was niet goed voor mijn hartslag, laten we het zo zeggen. Uh... Nou, dat was, uh, vooral na hal naar Silverstone natuurlijk. Dat ja, sinds Sindsdien heb ik echt niet meer relaxed te kijken eigenlijk. Nee, ik ook niet. Dat is hartstikke bak spannend. spannend. Ja. Dan krijg je nog Italië daarna. Nah. Ja, ja, oh. ja. Even op, even op Hamilton parkeren. Ja. <laughs> <laughs> voor jou, door jou Silverstone, Mickey, voor welke race voor was voor jou echt het omslagpunt in het seizoen? Dat je dacht, Max Verstappen o. kan wel eens winnen. Um. Ik weet niet precies welke race dat meer was, maar... Ja, dat omslag was bij mij niet Silverstone, maar je zag in dat vroege seizoen... dat er echt potentie in dat ding zat. Ja. ja, en wel op het punt, zeg maar, van voordat Hamilton met de tweede helft... van dit seizoen zijn inhaalslag daar op dat punt dacht ik van... nou, Max staat nu wel echt uh, ver voor. Dus hij heeft wel echt serieus de kans om, uh, ja. om deze titel te pakken. Ik denk toch dat de echte omslag bij mij toch wel een beetje staat... bij die, die headers. Uh, Spa-Sanford-Italië toch wel een beetje. Kijk, uh, we zijn natuurlijk wel een beetje... Uh, ja. Zandvoort. Maar <laughs> dat was wel de reason dat hij dat... Kijk, hij stond natuurlijk voor voor Zandvoort. Toen kwam die klappen in Silverstone. Dan krijg je een triple header. Nou ja, een race op Spa die geen race te noemen is. Ja. Uh, dan krijg je Zandvoort naast Spa, geloof ik. Ja. Uh. Ja, dan haalt hij, dat neemt hij de leiding in het WK weer terug... gewoon voor een thuispubliek. Ja, en daarna ja, denk je, er is wel echt kans. Er kan nu echt wel iets gebeuren. Ja, en, precies. Uh, Nog even terug naar het moment... Uh, van de Grand Prix in Nederland, Mickey. Uh, wat ik net al zei, je bent groot fan van het circuit. Hoe was het om dat evenement weer terug te ja, zien komen? Was, dat was onwerkelijk. 30 jaar. Ja, ik ben er zelf natuurlijk niet geweest uh, bij de afgelopen uh, laatste Formule 1 race. Mijn moeder was dat wel, uh, met de, de winst van Niki Lauda. Uh, dus het was vooral heel gaaf om dan nu mijn eerste, eerste echte Formule 1 race mee te maken op het circuit, uh, want. Ik had dat eigenlijk alleen al meegemaakt vanaf de verhalen die mijn uh, ouders aan mij hadden verteld van hoe dat was en hoe dat ging vroeger. Dus om dat dan nu zelf uh, helemaal mee te mogen maken, ja dat was echt wel uh, heel speciaal om dat uh, zo te zien. Want ik ben al heel vaak op het circuit geweest, ja. en, uh, maar zo groot en uh, zo massaal en zo ja. heftig dat dit was, uh, dat ik nooit uh, nog niet eerder gezien. Niet. Was je toen nog even kijken op die donderdag op het circuit? Dat, uh, het ja, bankers, ook, uh, ook. Ja. Ja, toen uh, de, viel toch al vies tegen. Bij die Similings heb je dat ook nog gedaan op die donderdag. Nee, ik was dat er is. ook nah, echt kansloos. Ik ging echt goed. Ik stond echt derde. En ineens gewoon een bak overstuur op dat ding. En ik stond tegen de muur. Oh ja, dat is echt iets kansloos, voor jou. Kansloos, kansloos. Oh, wat is dit nou? Oh, gewoon een uitdaging aankomen. Nee, ja. die, die, die donderdag was ik vooral gewoon uh, naar de, bij de pitstraat gaan kijken. Want daar stonden de auto's. Ja. Uh, en uh, de coureurs reden een beetje rondjes op stepjes en fietsjes over het circuit. Dus uh, een beetje op de tribune kijken. Ook met de safety car die uh, vervolgast het circuit ja. leerde kennen. Dat was ja... Ja. Dat uh, was ook wel echt gaaf. En hoeveel was het circuit nou eigenlijk veranderd... Uh, ten opzichte van de laatste keer dat je hem had gezien? Enorm. Echt enorm veel veranderd. Ik was voor de transitie nog een keer geweest. Uh, maar ik had het nog niet uh, gezien, zeg maar... Uh, toen, uh, toen ze die bocht hadden vergroot. En uh, de, ja, mm -hmm. toen ze het helemaal gingen verbouwen, zeg maar. Daarvoor had ik het nog gezien. Maar daarna eigenlijk helemaal niet meer. Dus, Kombocht is ook wel echt een uniek ding. Ja, te absoluut. Echt geweldig. En, en bij die race op zondag was je dus echt live bij. Hè? Ja. ja. ja. Ik ja. Zat, hoe op de hoe was nu? dat eigenlijk? Want het zag er echt als één grote oranje wolk <laughs> uit op tv. Maar. Ja, ja, ja. Dat was uh, elke keer als Max langskwam, dan ging, uh, dan ging iedereen ging staan. Dus dan, ja, dan ga je automatisch ook staan en meejuichen. En uh, nou, voordat je het weet, dan zie je in één keer op het de, op de beeldscherm... zie je in één keer ronde 46 of zo. En dan denk je van, oh, nou... Uh, dus de finish is al in zicht. En dan uh, rijdt hij ja. over die finish heen. En dan al het vuurwerk en de lucht. En iedereen staat daar te juichen. Met uh, fakkels in hun handen. Ja, echt eens. Echt moet volgend eens jaar, jaar maar gaan. Van, ja. <laughs> dat zit ik ook wel te denken. Echt ja, van, uh, een degelijke keertje ja. toch. Uh. wel een hoogtepunt voor de, Ik weet dat Mirko niet zoveel hebt met uh, Formule 1. Nou ja, ik kijk het niet, maar ik vind het hartstikke leuk hoor. En ik heb de, de, de finale, heb ik laatst wel gekeken. Dat vond ik ook wel ja, leuk. Ja, ik denk dat Tuurlijk. je dan uh, een van de velen was die dus ja, ook voor het eerst. Even 6 gekeken. miljoen kijkers, hè? Ja. Ja. Ja. Ik ben dan ook wel heel benieuwd hoeveel van die kijkers nou meegaan naar dat Via Fireplay volgend jaar. Het is ja. ik ga naar een nieuwe partij, een nieuwe service. Nou ja, de beslissingen gemaakt waar je het. Nou ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Wat we gaan Olav doen doen? Ja. Olaf Mol weg, de studio. Uh, ja, ik ben er niet echt over te spreken, laten we het zo zeggen. Ik ga het wel een kans geven, maar mm. ik zit niet echt. Niet ...naar uitkijken van een lekkere nieuwe partij... ...14 euro per maand wegtikken. ...voor alleen Formule 1, wat... ...ja... Dat is toch best wel veel, maar jij bent dus fanatiek tv-kijker... ...van de Formule 1, ja. als we toch nog even... ...teruggrijpen op dat Zandvoort, hoe heb je dat... ...toen beleefd? Dan had je eigenlijk, dacht je continu... ...dit is gewoon 200 meter bij mij vandaag? Ja, dat heb je natuurlijk wel, kijk als je dan ook... Uh, ...ziet op de dronecamps en je ziet dus echt... ...maar waar je zit te kijken, dat ja. is super raar... ...dat je eigenlijk van, hé hey, wacht eens eventjes, daar... Uh, ...zit ik nu dit te kijken live op de tv kijk, het is sowieso de ervaring in het dorp. Ik ben nog in het dorp geweest die dag ervoor. Ja. En, nou ja, goed, ja. Ik, ik ga daar elke dag met de bus in principe langs. Als ik naar werk ga, dus ook dan... krijgt hij toch wel een beetje hoe dat circuit dan wordt gebouwd... en je ziet die borden komen. Ja, ja, ja. Ja, toch echt wel een hele, hele gave ervaring... Dat, dat dit gewoon hier weer plaatsvindt. Ja, en ja. het weer. Prachtig, het weer, dat is Vandaag, ja, ja, het echt een perfecte hele week. En, kijk, ik denk dat we dat niet zo snel maar even... na nou, ook volgend jaar, Stel verstappen, wint hem weer die hele sfeer... van die eerste keer terug... naar het zijn 30 jaar. Ja, dat wordt uh, dat wel wat minder... Uh, dan en ik vond het jaar. dorp ook heel leuk aangekleed. Ja, overal precies. de ja, blokjes, zeker. vlaggen... en ja. uh, overal... er ja. was ook zo'n zo auto... die vlak naast het uh, stadhuis stond. Volgens ja, daar Het ja, stadhuis, ja, ja. Fijn, ja. Ik heb daar allemaal een fotootje meegemaakt. Die moest toch ja, even langs Ja, naar ja werken. Dat ja. soort ja. dingen. En ik, ik vond dat echt wel heel tof. En ook uh, dat het Zandvoorts Museum... echt al die oude F1-foto's... weer overal ja, had gehangen. Ja, dat ik wel. Dat was echt wel heel leuk. Inderdaad, de sfeer was. Enorm goed. Geweldig. Zeker. Ja, naast, ja. Dat, naast het weer, naast de Pardon, sfeer... Vooral maar die teleurstelling van die week ervoor... <laughs> ja. ja, op mond zijn. Ja. Nee, of, nee, dat was een drie uurtjes gekeken ja. voor één lap in de wegen ja. achter de 70. Ja. Ja. dat ja. was, ja. was ja. jammer. Van de tijd. Maar inderdaad, naast het mooie weer op Zandvoort en de winst natuurlijk van uh, Max en de sfeer... Was het, uh, had het seizoen niet beter kunnen eindigen met de winst van Verstappen. Samen halen ze er wel uit. Ze ze er wel uit. En dan... It's the motor race, okay? It's a big move. Sorry. Oh. We went to car race. the They have shared a brilliant championship battle. This has been an ending like no other. Max Verstappen, for the first time ever, is champion of the world. Said it wouldn't change his life. I think it might just have. Oh, no. Ja, weer kippenvel. Ja, Absoluut. Ik, ik had de dag daarna nog pijn in mijn handen van het klap. Hoor. Pijn mijn... <laughs> nou, dat was echt niet oké. Okay, maar wat een ervaring om dat te zien. Ja, hè. ja bij mij was het ook uh, met, uh, met, uh, ja, met de hele familie. Uh, lekker ja. gillen op de bank. Geluid en keihard natuurlijk. Absoluut. Ja, knallen. Geniaal, ja, ja. echt. Uh, het, was, uh, het, had, het, had niet, het had niet mooier kunnen eindigen. Dit nou ja, team. laten we wel wezen. Het had mooier geweest als we niet nog een protestprocedure hadden gekregen. Die nog tot woensdag, ja. nee donderdagochtend zelfs ja. heeft geduurd. Ja, dat ja, je, duurt een beetje Dat heeft gewoon, dat heeft toch, je bent, je bent heel blij. Dan hoor je daarna gelijk, ja, er wordt protest aangetekend. Komt, tot <laughs> acht uur komt dan de uitlag van dat protest. Dan is het weer goed. En dan toch, ja, we gaan <laughs> ja. het appealen. En het dan niet doen. Ja, ja. nou, nou goed. goed. Ja, ja, ja. Maar los daarvan, wat een seizoen. Absoluut. Zeker weten. Zeker, zeker, zeker. En we kijken uit naar volgend jaar en hopelijk weer zo'n magisch seizoen. Dan alweer de tweede Grand Prix van Zandvoort na die vele jaren. We gaan nog even naar een muziekmoment. Want Mickey heeft namelijk muziek meegenomen. En dit is toch wel een nummer, jouw muziekstijl, waar je vaak naar luistert. En leg uit, welk nummer heb je gekozen? Ik heb Crave You van Anto gekozen. Dit is uh, een liedje waarbij ik me altijd lekker goed voel. Als ik deze opzet, uh, zit ik een beetje, ja, een beetje in een uh, down plekje of zo. En ik heb het niet echt zo uh, naar mijn zin. Dan zet ik gewoon lekker uh, mijn houselijst aan. Want ik ben uh, veel van de elektro en de house en de popmuziek. Mm -hmm. En uh, ja, als deze dan langskomt, dan voel ik me gewoon helemaal geweldig. En dan uh, ga ik ook lekker dansen en doen. En dan uh, uh, is het eigenlijk een soort van, uh, ik ben echt wel alleen en uh, niemand kijkt. Dus dan uh, ja, dat is het. Ja. Dat is, dat is wat muziek doet en uh, jij maakt ook altijd playlists uh, met jouw muziek dan, hè, zeg maar. Ja, absoluut. Ik heb mijn uh, eigen playlists die maak ik gewoon aan en dan zet ik gewoon mijn eigen muziek in en uh, die staan openbaar op mijn profiel, dus uh, soms zijn er gewoon mensen die dat volgen. En, <laughs> ja. Ja, add me on Spotify. Ja, Basic nee, 2020. Hoeft, uh, 2020. Hoeft niet. Wat is het, Basic 2020? Basic 2022 en 2023. Oeh, er komt een nieuwe mensen. Ja, de nieuwe komt eraan. Om de twee jaar dan uh, heb ik mijn eigen Basic-asperlijst. dan worden hype. ze een beetje te groot. Ja, ik heb er eens in 2014 mijn Basic-asperlijst. Ja, die van mij is wel wat groter van de afgelopen twee jaar. Ja, heel goed. We gaan in ieder geval luisteren naar muziek. Uh, een bijzonder dus uh, nummer dus, een muziekmoment van Mickey Anto met Grave you. Oh, oh, oh. Dogs are barking, catching up with folks we barely know. Sure, it's madness, but it's magic. As soon as you hang up the mistletoe, cause you're the reason for the season. But we don't need to keep up with the Jones. Our love is something. Cozy little Christmas here with you. So Mr. Santa, Mr. Santa Take the day take off. The day off. Get, a get a massage. Cause we got this one all under control. A little whiskey, a little whiskey. we're getting frisky. Ooh. And so dancing tonight, King bold. No, we ain't stressing, we ain't stressing, just caressin'. Mm -hmm. Warming up a popsicle toes. Nothing's missing, Nothing's missing, 'cause you're a blessing. You're blessing. Yeah, you're the only one I'm wishing for. I. Cozy little Christmas here with you. I don't need anything. Take back all the Cartier and the Tiffany's and the Chanel. Well, can I keep that Chanel, please? Mm -hmm. A cozy little Christmas here with you. It's you. you and me under a tree. A cozy little Christmas here with you. Ja, yeah, a cozy little Christmas here with you in de ZFM Studio. ZFM 2021. Lekker nummer trouwens, Mickey, Dat Crave You van Anto. Ik heb hem ook in mijn playlist staan. Dus, ja, uh, dankjewel. Die, uh, het is zeker geen verkeerde keuze. Nou ja, sowieso bedraaien alles wat iedereen aanvraagt. Dus uh, we, we weten nog wel een Rainbow Radio uitzending van onlangs. Maar uh, <laughs> dit was in ieder geval Katy Perry met uh, Cozy Little Christmas. Om het dan toch nog even te houden op uh, muziek. Mirko, wat voor muziekjaar was het volgens jou? Of wat heb jij ontdekt? Nou, ik, ik moet zelf zeggen, ik heb niet echt één genre wat ik uh, meer luister. Dat is niet waar. Ik, ik luister heel veel Future House. Dat is eigenlijk altijd het genre wat ik het allerleukste vind. Uh, maar ik luister in principe alles door elkaar heen. Dus ik, uh, het kan bij mij zo zijn dat er christelijke muziek... onder uh, Aziatische, spirituele muziek staat. En dan Electro House. Dat kan <laughs> alle drie onder elkaar staan en ook na elkaar gespeeld worden. Okay. Um, maar ja, wat, wat heb ik uh, dit jaar ontdekt? Ik, ik denk dat uh, wat voor mij uh, de grootste wijziging was in wat ik luisterde... Uh, voornamelijk was dat ik uh, heel veel uh, hyperpop ben gaan luisteren dit jaar. Dat is een uh, vrij nieuw genre. Dat hebben we ook eerder al behandeld. En ja. ik, ik heb toen natuurlijk een beetje voorbeelden gekozen die wat grappiger waren. En een <laughs> beetje opvielen. Maar er zijn ook heel veel nummers die wat uh, normaler zijn en wat leuker zijn. En dat uh, Ja, ik, ik waardeer het wel. Ik hou wel van, uh, het is wat creatiever dan de meeste normale pop. En dat vind, ja. ik, uh, vind ik leuk. Ja, ja. En, en Mickey, je, daar heb je het afgelopen jaar uh, zeg maar die housemuziek die je veel luistert wel zien ja. veranderen. Uh, ja, ik heb wel uh, wat rustige norma uh, normaal wat rustige popmuziek uh, geluisterd uh, in, uh, in die periode. Dus in mijn playlist kan je dat ook heel goed zien. Dan zie je een bepaald genre van uh, de verschillende artiesten in hetzelfde hoekje. En dan één keer heb je weer twintig liedjes uh, met een heel ander genre. Ja, dat heb ik ja, ook, ja. ja. Ik ga bij, mij, bij mij gaat het heel vaak van musical soundtrack naar hard rock. En dan denk ik echt, <laughs> Loop je echt... Loop loopt lekker in elkaar. <laughs> goed, goed geveet allemaal. Ja, ja inderdaad. En uh, nou, wat, wat ik altijd heb is... Nog altijd gewoon nummers die je dan altijd hoort... maar ja, nog nooit hebt toegevoegd. Ja, dat soort nummers, ja. Dus de, de ja. Spotify-playlist uh, altijd uitbreiden. Ik heb er al 65 uur in staan. Dus uh, dat uh. Uh, komt aardig in de buurt. Ja, mijn playlist begint achter te lopen, denk ik. En tien uh, minuten die daarmee zijn gevuld van uh, mijn playlist ook... maar ook die van Mike, is ja. het muziekmoment van Mike van dit jaar. En dat is toch wel... Ja, dat is toch weer Taylor Swift geworden voor mij. Ik het vorig jaar ook al met folklore en dit jaar... Hij heeft Taylor Swift natuurlijk twee re-releases uitgebracht. In het begin van het jaar Fearless en laatst Red. En, nou ja, ik ben Waarom er, heeft ze dat gedaan? hè? Ja, het had iets te maken met de rechten en met... Um, ik weet niet precies hoe die studio heet. Maar ze had in ieder geval was de rechten van de Masters kwijtgeraakt. Dus ze moest alles opnieuw opnemen. Dat is het, de korte versie. Met contractuele dingen, allemaal moeilijk. Maar in ieder geval, ja. ik heb hem uh, nu klaarstaan. Mijn muziekmoment van het jaar is toch de tien minuten lange versie van het nummer Alto wel. Al wel een fantastisch nummer van het album Red natuurlijk. Uitgekomen, ja. nou, ik weet niet, 2013, 14 geloof ik. Ja. En een nieuwe versie met dit speciale nummer From the Vault. Ja, het is toch wel, dit slaat wel alles echt uniek. Lekker lang ja. en toch goed. Lekker lang inderdaad. Ja, je hebt ook, oh, de, drie, je hebt ook de drie minuten versie op ja. Spotify. Ook goed. Ik, ik hoor Mickey alweer die niet zo'n fan is van Taylor Swift. Maar... Nee, nee, nee. <laughs> tuurlijk, tuurlijk, maar tien minuten. Ja, Holy shit. Ik, heb er ook wel een, uh, ik heb er ook wel wat voor moeten schuiven in het programma, maar ik dacht, <laughs> bedankt, nou ja, bedankt. gewoon een uniek momentje. Uh, tien minuten Zeker. Uh, Taylor Swift, All ja, Too Well, daar uit het uh, album Red dus. We kunnen ondertussen wel gaan. Ka Kaas van ofzo. Wat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 days and nights when you made me your own now you mail back my